Jean, ben je wakker? Ben jij het, Sylvine? Natuurlijk ben ik wakker. Wat trekt er allemaal voorbij? Kun jij hierbij slapen? Men zegt dat het leger wegtrekt naar de Loire. Oh, ze zeggen zoveel. Er zou alleen nog een garnizoen achterblijven in Sedan. De overgave is getekend. En, en Ariette? Ze is nog niet terug. Drie dagen al. Maak me gerust. Het advies van de dokter kon wel eens fout zijn geweest. In elk geval laat jij je niet zien met al die soldaten op de weg. Ik heb toch al het idee dat de Pruis dit huis nog steeds in de gaten houdt. Daar twijfelt niemand aan. De baas Fouchard is niet voor niks gearresteerd. Hmm, bewijzen zijn er toch niet. Tenzij Goli had die bewuste avond een bericht heeft achtergelaten... dat hij deze hoeven wilde bezoeken. Als een lijk wordt gevonden, berg je dan maar. Nee. Jij, Jean, jij wou al weg, hè? Heeft Henriëtje dat verteld? Ja, dat heeft ze. Het is mijn plicht. Ik ben lang genoeg tot last geweest... Ik geloof niet dat Henriette het zo heeft gezien. Wat bedoel je? <laughs> niks. Dat is nonsens. Wat ben ik? Een beste kerel, Jean. Een boer met niks. Hoogstens een half kapotgeschoten been. Dat been is genezen. Een zotte praat. Henriette is een dame. Een dame is ook een vrouw. Ik heb een afspraak met de dokter. Hij brengt me naar de grens. En via stil, België. Goed Ik hoor een paard daarvoor komen. Wacht, ik zal gaan kijken. Ja hoor, het is Henriette. Blijf jij hier, Jean. Ik ga naar dat toe. Henriette, eindelijk. Eindelijk zegt dat wel. Er was haast geen doorkomen aan. Ze zeggen dat het leger wegtrekt. Ja, het leger trekt naar Parijs. Een heel verhaal, Sylvine. Maar het paard moet eerst een deken hebben. Het is vochtig vanochtend en ik was al vroeg op pad. Dus niet veel geslapen? Nee, niet veel. Ik weet er nog een die wakker ligt. Jean? Er is toch niets met hem? <laughs> Hij loopt weer prima, maar ja? hij kijkt zo bedrukt. Ik heb hem heus goed verzorgd, maar ik denk dat jij het beter doet. Zeg, Henriette, heb je wat kunnen bereiken? Eerst het paard opstel, Sylvine. Wij moeten zuinig zijn op de merrie. En dan kom ik bij mijn verhaal. Ach, laat mij dat maar doen. Ik heb Jean gezegd zich nog schuil te houden zolang er Pruisen op de weg zijn. Je weet het nooit. Ga jij maar gauw naar hem toe, Henriette. Henriette. Oh, Henriette. <laughs> Dacht je mij niet terug te zien? Drie dagen is lang. Het erg lang. Twee dagen en één nacht. Ja, er is veel gebeurd waarschijnlijk. En? Ik heb het geprobeerd om Bas Fouchard te redden. Maar wel met tegenzin. Red je hem? Ik niet, Jean. Ik zou niet kunnen. Je hebt toch gedaan wat de dokter heeft gezegd? Ja, ja. Je bent naar de ruma gegaan, mm -hmm. waar de Dulle-Eggs wonen. En, en Gilbert, is haar invloed werkelijk zo groot als de dokter zegt? Oh, misschien nog groter. Ik schaam me. Als het niet om oom was... Oorlog veranderde dingen, Henriette. Dat zie je toch. Ik hou je hand vast en je trekt hem niet terug. Oh, nou je het zegt. Dat is de oorlog, Arjette. Nou, nu je verhaal. Ik ben nieuwsgierig. Ik maar mijn haar, ik, ik had geen tijd Ach, je om... Je bent prachtig zo. Wat Bas Fouchard gedaan heeft, wat hij zelf niet meer goed, Jean. Vergane beesten leveren aan de pruisen en dan voor heel veel geld. Een halve compagnie ligt met is. En juist op dat moment is Goliath verdwenen. Het gerucht gaat dat Goliath baas voor moest arresteren voor dat bedorven vlees. Dus je begrijpt. Maar de dokter wist toch te vertellen... Ik reed met mijn wagentje door de Rumaka. Ik hoopte dat Gilbert me zou zien. Heel handig. Dat lukte wonderwel. Het leek of ze op me stond te wachten. Alsof het afgesproken was. Ja, zo leek het. Ik reed voorzichtig door de straat. Ja. Ten slotte, je kunt nooit weten. Toen ik haar voor het raam zag staan in dat grote huis. Ze zag er snoedig uit. Wat een knappe vrouw is het toch? <laughs> En verleidelijk. Dat zeker. Nu merk ik dat jij beter wordt, Sarah. Ja. Ah, Harriet, ik ben weer beter. Dankzij jou. Oh, maar daar gaat het nou niet om. Ik zag Silberte. Ze vloog naar buiten. Oh, Jet. Yes. Oh, yes. oh, she's eindelijk zien we je dan weer. Hoe maken jullie het? Ik was al bang. Je begrijpt het de nieuws, zo spreidt zich als de wind. En wat hebben jullie is gebeurd. Oh, lala. La. Ik weet ervan. Maar eerst het paard. Uh, Roos. Roos, kom hier. Verzorg dat magere schaminkel van een beest. Geef hem goed voer. Henriette staat een prachtig dier in de stal. Een bergenhooi. Een oppasser die alles doet wat ik graag wil, dus geen enkele zorg. Kom mee naar binnen. Die heb ik wel. Zorgen? Nee. Ach, kind, als je die niet weglacht, heb je geen leven. Ik hoor het al. En je man ligt er. Maar wil hij? Hij is bezig zijn nieuwe fabriek weer op hand te krijgen. Gelukkig maar. Mannen moeten het doen hebben, anders lopen ze in de weg. En lukt dat, de fabriek? <laughs> het lukt. Ik help hem. En hoe? Met relaties. En waar kom jij dan voor, ondeugend nest? Oh, de dokter heeft me gestuurd. Mm -hmm. Ik heb dus een slechte naam. Maar iedereen wilde er gebruik van maken. Je weet Henriette, we hebben inkwartiering. Eerst was er een majoor, een huilenbalk van een vent, niks mee te beginnen. Een waarheid met een scheef gezicht. Het huis bleek ook te mooi voor hem. Hij sliep met zijn luizen aan bovenop het bed een kever. Maar nu hebben we geboft. Een kapitein, een van de staf, van Adel, van Gartlauben. En bruikbaar. Hij weet het beste champagne op te sporen. De nieuw benoemde gouverneur-generaal van Reims is zijn oom. Jij spreekt over hem alsof... Hij is toch je vijand? En of... De grootste die er bestaat. Maar dat laat ik hem niet merken. Mijn schoonmoeder denkt alweer het ergste. Dat ik hem in mijn bed laat. Het is nog niet gebeurd. Verbeeld, jij mag dan verliefd zijn, maar daar blijft het bij. Of schoon, Henriette. Ik moet zeggen dat het een knappe man is. Vuurig. En onhandig. O, oh, kijk niet zo sip. Hij is blij, Henriette, dat ik hem op de vingers kan winden. En zeker nu, jij komt niet voor niets. Gilles Bas Fouchard is gevangen. Mm, genomen. Ik weet ervan. Morgen is de krijgsraad. Von Gartlauben is het hoofd ervan. Je ziet, hij vertelt mij alles. Hij weet dat Fouchard van de familie is. Oh, Van Gartlauben is op en top een heer. Toen kolonel Devineuil gestorven was, was de ja, vier dagen geleden, hij mocht hier blijven om verpleegd te worden. Er was toch niks meer aan te doen. Het tweede been was ook al afgezet. Een uur nadat de kolonel gestorven was, heeft Van Gartlauben voor de gesloten deur gesalueerd. Ik was erbij. Correct en stram. Je ziet. Maar dat met oom Fouchard is een moeilijke zaak. Kijk, dat die bedorven dat is nog wel te vergeven. Er was namelijk ook een Duitse keurmeester bij die meestal dronken was. Ja, of dat waar is, zal er wel nooit uitkomen... ...want die keurmeester en kapitein is nergens meer te vinden. Dat kan van alles gebeuren. Maar Henriette, er is een spion verdwenen. En dat zeker niet uit zichzelf. In het niets opgelost. Het staat geboekt dat hij die avond naar de hoeve van Fouchard ging. Waarom? Voor inspectie, zo staat het er. Inspectie? Waarvoor? Of er nog meer bedorven vlees zou zijn... Heeft hij daar dan verstand van? Zo zo meisje, dus je weet wie het is. Oh, ik begrijp je niet. Goliath, dat was de naam. Ik ben op de hoogte, dat merk je. Maar oh, niet zo angstig. Ik weet toch wie mijn vijand is. Luister kind, baas Fouchard komt vrij. Desnoods ja. zal ik voor één nacht van lakens moeten ruilen. Gilbert? Het oh, is toch oorlog. Wij moeten ons opofferen, wij vrouwen. Wel, echter, moet jij de kapitein eerst zelf spreken, een knieval, huilen. Maar je verwacht toch niet dat, dat ik met die kapitein, nee? Hou jij maar vast aan Jean Maca. Zeg, kan die brave boer je overigens in verrukking brengen? Oh, Gilbert, alsjeblieft. Je vergeet dat ik nog in het zwart ga. En de herinnering aan Wijs niet vergeten mag. Niet vergeten mag? Oh, lala, dat zegt toch wel nog, Henriët? Jij, wil, jij wilt mij een knieval laten doen voor die Duitse kapitein? Mm -hmm een lopen, is wel de moeite waard. Ja, voor jou. Jij bent gemakkelijker dan ik, Gilbert. Jij wilt baas Fouchard redden, dus... Moet, moet ik mij daarom vernederen? Mij met huid en haar overgeven aan een vijandelijk officier, een pruis? Je verwacht wel dat ik het zal doen, nietwaar? Ik moet de kastanjes weer uit het vuur halen. Mensen redden uit de klauwen van de pruis om dan verhoord te worden uitgescholden. Oh, zo heb ik het niet bedoeld, Gilbert. Het nee. komt er wel op neer. Het is eigenlijk zo dat ik oom Fouchard vrij wil hebben opdat dat zou met rust gelaten kan Ach, worden. dus toch, liefde in het spel. Oh, Henriette, ik kan je erom benijden. Want als zeer dat ik met de leijers getrouwd ben, zoek ik naar ware liefde. Het schijnt me niet gegeven. Telkens ben ik in extase. Ik geef me overval in de armen van weer een minnaar en dan voorbij een korte tijd. Ik heb met je te doen. <laughs> Kom nou toch. Al is het dan niet de verheven liefde wat alleen vrouwen als jij in staat zijn. Ik wil mijn huid toch duur verkopen. Oh, geld? Geld? Oh nee, mijn hand ophouden nooit. Ik vind voldoening in de strijkages van bepaalde mannen. Speciaal diegene die leiding geven, commanderen en dus onneembaar lijken. Hm, die geven mij een zekere verrukking. Voilà, een dierlijke inslag. Hm, het is moeilijk voor mij om die levenswijsheid te begrijpen. Liefde is, is toch niet mee? Ik hoor de stampende tred van von Gertlauben. Het gevaar komt binnen. Moet ik heus in Knieval? Moet ik huilen? Stil op met... me mee. Daar hangen mensenlevens vanaf. Entree. Madame de Lars. is het mij toegestaan? Moment maar. Vanzelfsprekend. Ik heb u toch gezegd, kapitein, dat wij u geen duimbreed in de weg zullen leggen? Ik ben u zeer erkentelijk. Uh, laat mij u voorstellen aan mijn lieve vriendin, madame. Madame Weiss. Ja, zo is het toch, Henriette? Uh. Nog wel. Haar man was procuratiehouder in de fabriek van mijn man. Maar een slecht gericht schot van een van uw soldaten... ...heeft de arme burger geveld. Madame is weduwe geworden. Mijn oprechte excuses, madame. Uh... Weiss is haar naam. Ach zo. Weiss. Ja, nog van Duitse bloed. <laughs> natuurlijk, natuurlijk. Zonder enige twijfel. Madame Weiss, mijn oprecht deelneming. U begrijpt... Het is oorlog, dus... Kunt u mij nauwgezet aangeven waar uw echtgenoot gevallen is? Dan zal ik een onderzoek instellen naar de... u doet dat niet, kapitein. Er zijn zoveel doden onnodig gevallen. En aan beide kanten. Ik heb groot respect voor uw objectiviteit, madame de Leijers. Wat brengt u zo midden op de dag bij ons, kapitein? Ik had u niet verwacht. Het doel van mijn bezoek is u te melden dat het mij gelukt is... gratie te verkrijgen voor een van uw beschermelingen. Oh, wat heerlijk. Eh... Uh... Wie bedoelt u precies? Het ging om die werkman die met een pruisisch soldaat had gevochten. Oh. oh, die. Lief. Heel lief van u. Is de soldaat ook in leven? Ja, gelukkig. Pak van mijn hart. Kapitein van Gartlauben. Mijn vriendin hier zoekt uw bescherming ook. Het is weer zo'n tragisch misverstand. Henriette is de nicht van die boer uit Rémy, die gearresteerd is wegens die wantoestand met die franc -tireur. U hebt er mij van verteld. Mijn lieve madame, dat is een ernstig geval. Ik wil daarover geen nadere mededelingen doen. Begrijpelijk. Ik wilde u alleen maar het zware verdriet van mijn vriendin schetsen. Eerst je man dood en dan een oom in arrest. Het is moeilijk te dragen, kapitein. Madame Weiss, ik voel met u mee. Mag ik u een cognac aanbieden? Nee, op dit uur van de dag, een ik. Kijk u me eens aan. En probeert u nu eens te ontkennen dat u ontzettende trek hebt in een glas echte Franse cognac. Als de warme glans van die heerlijke cognac in uw ogen is terug te vinden. Mag de kapitein wel zo vrijmoedig blijk geven van zijn gevoelens, Henriette? Heb ik te veel gezegd? Laat mijn vriendin dat beoordelen. Wat moet ik zeggen? Het is een charmante opmerking. Oprecht gemeen. Kijk eens aan, het ijs gaat al smelten. Henriette, drink je een glas mee? Nee, nee, ik, ik moet bedanken. Arme oh, lievert. Ja, je hebt migrainen, nietwaar. Oh, en... Je klaagt even straks al over hoofdpijn. Mm. Ach, hoe kan al het verdriet zich ook op een eenzame jonge vrouw zo concentreren? Kapitein, ze was altijd de mooiste en de liefste en nu... Mon oh, dieu. Ja, wij verkeren alle in een sfeer van onrust. Laat Henriette La ons in de steek. Ik drink met u mee, kapitein. Posit, madame. Wij zeggen santé. Ik drink... Uh, santé, madame. <lacht> Dat is heel lief van u. Laat mij dan drinken op uw welzijn. Ah, drink op uw welzijn deed mijn hart sneller kloppen. Zo, werkelijk? Zou ik ooit jokken, kapitein? Nee, niet waar. Oh, maar kijk nou toch is die arme Henriette. Ze treurt om de arrestatie van haar oom... Wat moet ze toch een gouden hart hebben om zozeer met een willekeurige oom te kunnen meeleven. Madame Wijs is grootmoedig. En haar Duitse aard misschien. Zij is toch aangetrouwd? Zal het de invloed van haar man zijn? Ik ga op dit moment ook grootmoeder voelen. En wie weet bent u daar van de oorzaak. <lacht> u bent verrukkelijk. En dat midden op de dag. Kunt u nagaan. Oh, nee, nee, nee, nee. Ik weet waaraan u nu denkt, maar dat bedoelde ik er niet mee. Nee, echt niet. Oh, en zegt u nu niet dat ik bloos? Uh, wij moeten toch nog heel even over de oom van Henriette spreken, kapitein. Uh, oh, de oom de, de van madame Weiss. Ja. ja, dat is een zaak die nauw samenhangt met de moord op een zekere Goliath. Hebt u ooit van hem gehoord? Goliath? Nee. Goliath, uh, nee. Nee, ik zou het niet weten, kapitein. Frank Tireurs hebben hem op beestachtige wijze vermoord. Wat ellendig. Beestachtig, zegt u. Uw oom, madame Wijs, is gearresteerd omdat de moord heeft plaatsgehad in de hoeve van uw oom. Oh nee, dat is helemaal uitgesloten. Dat moet verraad zijn, het afgunst. Wat, wat zegt u daar? Oh. Laten we nog een glas cognac nemen. Het duizelde me even. Hoor oh, ik, ik, kan het mij voorstellen, het is geen blijmoedig verhaal. Maar jij weet van niets niet waar, Henriette. Jij probeerde je oom te verzorgen hmm. en niets meer, de man is oud. Ja, en er zijn zoveel boerderijen in de streek rond Remigier. Ja, en het is nu zo'n verwaarde bende dat ieder een ander de schuld geeft. Volgens de gegevens is er geen enkele twijfel. Dat kan men nu wel zeggen, kapitein, maar de feiten... Het kind van de vermoorde Goliath is in de hoeve van uw oom aangetroffen. Het kind? Dat is het kind van Sylvie. Ja, precies, en niet van de man die vermoord is. Dat kind draagt de bijnaam de Pruis. Het oude verhaal, om een arm boer zwart te maken. Kom, drinkt u nog eens, kapitein. Ik geloof dat ik nu extra uw hulp moet vragen... om mijn lieve vriendin in bescherming te nemen. Als u vanavond gelegenheid hebt... zal ik u uit de doeken doen wie de verwekker van dat kind is geweest... Stelt u mijn vriendin gerust. Wij samen kunnen in gemeenschappelijk overleg dit verdriet voor haar verzachten. Ik wil graag alles in het werk stellen, Gilbert. Oh, pardon, madame. Ik zal u bij hoog uitzondering toestaan mij Gilbert te noemen. Hm. Santé, mon kapitein. Santé, Gilbert. Oh, en voor u, madame Weiss, zal ik alles doen om te proberen... Oh, kapitein, me meent u werkelijk dat mijn... Mijn oom Poussard... Als madame de La mij de juiste toedrag wil schetsen... dan garandeer ik u dat uw oom reeds morgen vrijkomt. Hoe moet ik u hiervoor danken, kapitein? Dank u in de eerste plaats, uw lieve vriendin. Zij heeft mij voorz'n ontwaard. ontwaakt. Oh, ik U doet het voorkomen alsof ik door bepaalde handen krijg. <laughs> Het heeft er ook de schone schijn van, Gilbert. Mag ik dan nu vertrekken? U begrijpt, kapitein, hoe gelukkig ik ben met dit besluit. Stel u gerust. Niets menselijks is ook mij vreemd. Dat hebt u ervaren. Schenk ons eens in, Gilbert, en laten we drinken op het welzijn van madame Weiss uh, en van die oom. Fouchard, heet hij. Gilbert volgt uw commando, mijn kapitein. <laughs> ik, ik moet nu gaan. Oh, ik, ik kan het haast niet geloven, Gilbert. Hè. Dank voor je hartelijke bemiddeling. Adieu. Oh, voor een lieve vriendin in nood. En geef Jean, het is een goed medicijn, hij zal ervan van opknappen. Ik doe mijn best. Een vrouw met esprit is een beter medicijn dan welke dokter ooit kan voorstellen. Nou, <laughs> oh, dat kan ik onderschrijven. <laughs> ik sluit de deur achter Jan, Riet. Aan de deuren zou geluisterd kunnen worden. Roos en de oppasser zullen helpen het paard in te spannen. Adieu. Gilbert. <laughs> Voor u zou ik alles willen en kunnen doen. Dat zou wel eens wederkerig kunnen zijn, kapitein. Maar dat hoeft helemaal niet. Wat ik nastreef is een beetje geluk voor allen. Wij zitten zo hopeloos vastgebakken aan gebruiken, bevelen, rangen en standen. Het ware geluk in de liefde, of beter, in mijn huwelijk heb ik, geloof ik, niet gevonden. Maar misschien ben ik beter af zo. Als wij hier een moment kunnen beleven van een wederzijdse voldoening. Moet ik dan nee zeggen terwijl mijn gevoel ja Kan ik vanavond komen om nadere inlichtingen in zaken de om van je vriendin? Mm -hmm. uh, u begrijpt, ik moet overtuigd zijn. Vanzelfsprekend. Ik zal meer dan de waarheid zeggen. Monsieur de Laerge. Is gisteren voor zaken vertrokken naar Brussel. Dan zijn we verantwoord, Gilbert. Mm -hmm. Je begrijpt mijn eer als officier. Zijn er dan verder geen vijandelijke aanvallen te verwachten, mijn grote stratege? Niet één, mijn lieve Gilbert. Ik ben madame Gilbert de Leirge. Zeker, madame. Maar ben ik de enige, madame? Wat? Madame de Leirge. Oh, lieve kat de schoonmoeder. We moeten voorzichtig zijn. Catastrofaal. Nee, dat niet. Maar het gaat me vervelen door mijn schoonmoeder als een stuk vuil te worden behandeld. De afhanses die je me vanaf het eerste ogenblik dat je me zag maakte zijn een doorn in haar oog geweest. Je de dode kolonel heeft haar wat milder gestemd... en ook je welwillendheid om in kleine menselijke problemen in te grijpen heeft haar wat meer vertrouwen gegeven. Want zelfs mijn schoonmoeder heeft niet geschroomd gebruik te maken van de prettige verstandhouding die er tussen jou en mij bestaat. Kan ik daardoor in moeilijkheden komen? Nee, beslist niet. Hoe kun je toch zo zelfverzekerd zijn? Omdat we elkaar tegemoet getreden zijn als mensen. Niet als een Pruisische kapitein en een willekeurige Franse madame. Je meent. We hebben de oorlog buitengesloten. Mm -hmm. Prachtig. Voor een kleine persoonlijke vrede gezorgd. En op die basis kunnen we het leed van burgers verzachten. Jij bent mijn grootste overwinning in deze ellende. Oh, nee, oorlog. nee, nee, nee. Niet overwonnen. Dat zou je immers niet leuk vinden. Wij treden elkaar als bevrijde mensen tegemoet. En... Mm -mm. um, ...en je huwelijk? Hmm. Ieder mens moet zich bij tijd en wijde van welke band dan ook ontdoen. Want in welk geval is men werkelijk gebonden? In de liefde. En dat hoeft nog geen huwelijk te zijn. In dat opzicht... ...ben ik een bevrijde. En jij? Je zal er nog moeten wennen wat mijn ideeën zijn progressief. Progressie is waaghalzerij, brutaal, gênant, kwetsend. Je bent grillig als een exotische bloem. Oh, zoek het niet zo ver van huis. Ik ben een natuurlijk levende en reagerende vrouw. En het natuurlijke kan niet slecht zijn. Zorg dat Fouchard vrijkomt. Maak er geen halszaak van. Je zou het jezelf nodeloos moeilijk maken. En waarom eigenlijk? Denk liever aan vanavond. Als mijn schoonmoeder de sleutel van haar slaapkamer omdraait, zal de mijne aanstaan om een lieve gast wat liefde te schenken. Kus mijn hand. Madame de Lairche, au revoir. Hoe tragisch het lijkt en het ook is. Ik moet lachen, Jean, ik moet lachen. Ja, oh. Arme ja, Henriette, dat heb jij veel moeten doorstaan. Jij met je waardigheid van een werkelijke dame... tegenover die fatale vrouw. Ach, misschien is Gilberte wel niet werkelijk slecht. Hmm? Op weg naar hier heb ik steeds aan haar gedacht... en gezocht naar een reden. Jean, is het een de mariage de raison geweest? Een huwelijk uit berekening? Hmm? Dat is nog scheren een inslag in de kringen, waar maar een beetje geld zit. Oh, Gilbert is dus uitgehuwelijk aan die brave monsieur de Leijers. Toen ik het verschillende leeftijd zag, wist ik genoeg. Hij, op en top de fabrikant, ja. wijvelmoedig ten opzichte van het oorlogsgebeuren... ...omdat zijn portemonnee in het geding was. En zij, Gilbert, haken naar het leven. Haar huwelijk is nog tot volle bloei gekomen. Maar wat doe je zo? Heeft die de Leijers zijn Gilbert ooit werkelijk en hartstochtelijk lief gehad? Het is toch niet aan ons om daarover te oordelen. Ja, ja. Maar als je over iemand spreekt en een lands wilt breken voor een misstap... dan moet je niet alleen het zondig in de een zoeken... maar ook de machteloze braafheid van de ander onderkennen. Wat haal jij er plotseling allemaal bij? Jean, wacht eens. Wil jij met die woordenvloed verzwijgen dat er geen brief van Maurice is gekomen? Uh, Henriette. Er is geen brief van je broer. Oh, ik wist het op hetzelfde moment dat ik hier binnen stapte. Je blik het. Ik heb over de jongen zitten tobben. Wat gaat Maurice doen? Er is de grootste verwarring in het leger. Als hij maar niet gaat rebelleren. Dat is mijn grootste zorg. Hij ja. bent nog meer voor mij sinds ik jou heb leren kennen. Ik hoor je bij het afscheid nog zeggen, Maurice schrijft veel. Je bent het enige wat ik heb op deze aarde. Ja, ja. Ik... Mijn aanwezigheid, mijn woorden van troost hebben weinig uitgehaald. Dat mag je niet zeggen, Jean. Ik heb juist enorm veel steun gehad aan je, aan je rust en goedhartigheid. Hm. Jij bent veel voor mij gaan betekenen in de tijd dat ik je mocht verplegen. Het onderwerp, waar ik met mijn grove handen en mijn boerenverstand geen raad meer weet. Laat mij de ploeg gaan en ik trek recht tevoren. Maar over de liefde... Liefde? Daarover zul je mij niet horen praten. Oh. Ben je nu echt zo bleu, of, of wil je mij uit mijn tent lokken en jezelf buiten gevecht stellen? Nee, ik denk veel na. Ik wil op alles een haarscherp antwoord. Ach, ja. Mariette, ik plaag jou en mezelf. Want er is een intens gevoel van genegenheid voor jou. Heb ik te veel gezegd? Nee, Jean. Je blik verraadt mij alles. Je ogen spreken een oprechte taal. Ja. zijn ze eerlijker dan de man die ermee kijkt? Ik ben niet zo eerlijk, Henriët. Daar ben je wel. Maar de twijfel snoert jou de mond. Heb ik gelijk? Een vrouw kan een man doorzien, dat wist ik. En zeker als er meer is dan een oppervlakkige genegenheid. Wat houd je dan tegen, Jean? Ja, Henriët, ik, ik kan niet lichtvaardig over allerlei feiten heen stappen. Ten eerste, wat heb ik te bieden? Hoogstens de schamele duiter van een nodig. Daarmee kun je toch geen liefde in stand houden? Zware liefde is of vervaardig. Ja, ja. Dat zijn woorden van het eerste het beste pastoortje. Ach, nee, nee, wees nou niet boos. Nee, boos zal ik niet zijn. Eerder verdrietig. Maar Jean, als jij werkelijk zou willen, dan, dan zou we een boerderij kunnen overnemen. Ik heb mijn zwaar geld. Ach, maar zal Maakazer wel te trots zijn om dit te durven aanpakken. Ondanks mijn gevoelens van liefde. ja. <coughs> uh, van Maurice weten we alleen dat zijn regiment aan zware vuur heeft blootgestaan. en grote verliezen heeft geleden. Ja, <coughs> misschien moeten we de hoop wel opgeven ooit nog iets van hem te horen. Dan blijft er voor mij nog maar één over om het liefde aan te denken. Dat zou ik moeten zijn, Harryët. Daaraan hoef jij toch niet te twijfelen? Heb je tenminste één zekerheid? Je bent verbitterd. Ja. Mijn been is genezen. En dokter Dalisson heeft gezegd dat jij weer vechten kunt? Dat is zo. Oh, laat me nou toch niet langer in onzekerheid, Jean. Nee, Henriette. maar het, het valt me onnoemelijk zwaar om het te zeggen. Zeg het dan, zeg het. Henriette, ik wil me aansluiten bij het nieuwe noordelijke leger van generaal Verderbe. Oh, je gaat dus weg? Ja. Dan is het dus uit... Blijf ik alleen achter? Nee, het zal van tijdelijk aard zijn. Ik heb het plan uitvoerig voorbereid met Alixan. Oh, wat een dokter. Om je op te kalavateren en daarop weer in het vuur te sturen. Arriet, het is de plicht jegens mijn vaderland. Men is bezig het 23e legerkorps weer op sterkte te brengen. Met de vroegere soldaten uit de strijd rond Metz en Sedan. Oh, heb ik jou verpleegd, Jean. Je wonden helpen genezen. Laat je mij achter met een wond die zal blijven schrijnen. Beslist niet, Arriet. ik kom terug. Maar ik moet er weer op uit, begrijp je dat dan niet? En wie weet zal ik Maurice weer vinden. Oh, zou dat werkelijk mogelijk zijn? Natuurlijk. Henriette, het gaat om het ware Frankrijk. Dat onder de regering van de Défense Nationale het heft in handen moet nemen. Thier is de grote man. Achter hem staat het Centrale Comité, maar ook de Nationale Garde. De monarchistisch gezinde Thier vecht tegen de mogelijke opstand van Gambet en de zijne. Dat zijn republikeinen. Ja, en aan welke kant zal Maurice staan? Mon dieu. Stel dat hij... Maurice is mijn vriend. Wat moet ik doen als hij zich laat ompraten... en de kant van de revolutionaire kiest? Ja. Riet, jij, jij zou het me toch nooit vergeven... als ik tenminste niet een poging zou wagen om... Om de... hem te redden? Oh sorry. ja. Er zijn nog zoveel hindernissen te nemen... voordat ik me geheel voor jou durf in te zetten, Riet. Daarom moeten we de echte liefde nog buiten sluiten En het houden op genegenheid. Met alles wat wij daarbij denken mogen... Ja. Denk wel. Dat moet Sylvien zijn. Hij is vrij. Hij is vrij. Oh, baas Fouchard. Dus is het toch waar. Wat kijk je? Ik denk aan Silberte. Zij heeft dus het offer gebracht. Huh? Wie? Wat? Henriette zegt niet te veel. Oh, nee, nee. Wat geheimen? Voor mij? Nou, niet voor jou, kleintje. Had hij te klagen over mij, Henriette? <laughs> Natuurlijk niet. Oh. Paat Fouchard vraagt jullie een glas te komen drinken op zijn terugkeer. Oh. Zeg maar dat we graag komen, Sylvie. <laughs> Dachten jullie nog dat ik zou zitteren voor die rotpruis? Ik ben niet zo gauw onder de indruk van die parmantige kereltjes die hele legers aanvoeren. Het zijn grote jongens met een gek snorretje en een leest als een jonge deren. Ik bang voor die charlatanerie, laat me niet lachen. Hé, hey, ik heb meteen de koe bij de horens gevat en de zaak kort en goed uit de doeken gedaan. Zo, neem een slok. En je ook, madame Mariette? Ja, en ik, baas Fouchard? Jij houdt je grote bek, klein kring, of ik stuur je weer een pruis op je dak. Wat zei jij daar, Fouchard? Ha, huh? <laughs> ha, dat, dat was toch de grap, die me lang op de tong brandde. Ja, oh, ja, Vertel het ja. toch verder hoe je de pruis om de tuin hebt geleid, baas Fouchard? Verdomd om de tuin geleid, dat is het juiste woord. Of nee, nee, ik heb niets anders dan de waarheid gezegd. Per slot, wie heeft Goliath vermoord? Ik niet, ik ging vrij uit. Ik was mijn handen in pure onschuld. Ja, ja, zo is het toch? Kom maar op met bewijs, heb ik gezegd. En je mag me de kogel geven. Ik ben bang voor niemand. Vroegen ze me nog of ik iemand te mijne verdediging kon noemen. Toen heb ik ze midden in hun gezicht uitgelachen. Ja, ja, een gevaarlijk spelletje. Ja, natuurlijk. Ja. Ik speelde hoog spel. Maar deze Foussard wist wat hij deed. Niemand kon me beter verdedigen dan ikzelf. Ik had dat al lang bekeken. Dat varkentje zou ik zelf al wassen. Maar de frontiereurs... Was je dan niet bang? Rotzakken zijn het altijd geweest trouwens. Daarom speelde ik ook nooit ver een compagnon met ze. Afstand moet er zijn. Dus u hebt het helemaal zelf geklaard? Zonder enige twijfel. Ja, ja. uh, wie zou mij hebben kunnen redden? Henriette is speciaal naar madame Le gegaan. Gilberte, om? Oh. Huh? Die hoer, zou die mij hebben moeten redden? mevrouw Mariette, waar is je verstand? Je had me god beter er wel in kunnen luisteren met je zogenaamde goedheid. Ik wist dat Gilbert de grote invloed kon uitoefenen. En hoe dan wel? In Huizen de Leers is een Pruisische kapitein ingekwartierd. Dat zegt niks. Het is nou zo'n enkel kapiteintje. Misschien niet veel, nee. Maar zijn oom... Ja, ja zijn oom was gouverneur-generaal van Rijms. Die is zo hoog, die weet niet eens wat een doodgewone boer is. Nee, Ariette had die kapitein nog niet een speciale functie. Bij de krijgsraad. Hij was hoofd van de krijgsraad. Uh, ha, ha, ha. Ik heb helaas niet de eer gehad voor een krijgsraad te mogen verschijnen. Want zo waar, ik had ze de huid volgescholden. Nou, schep nog eens in, mensen. Sylvien, pak eens wat te vreten, een stuk vlees. Geen vlees, alsjeblieft. Dacht je dat ik mezelf ga vergiftigen? Hé, nee, dan ken je me toch niet bij elkaar. Geef ze een hompkaas. Er, er komt een, een kar daarvoor, baas. Huh? Wat? Wie? Wie? Ga eens kijken. Je bent dan nou toch volkomen veilig. Ik zou me niet te druk maken, Fouchard. Het is de dokter. Komt me een hartkwaal bezorgen. Wat zit de wereld toch gek in elkaar? Goedendag. Je handen tot zijn een arts, dokter. dokter. Bij God, mijn hart stond stil. Dat kan niet, beste vriend. Overigens, welkom thuis op je hoeve. Ik had je al afgeschreven, Fouchard. Onkruid vergaat niet. Aan zelfkennis ontbreekt het je in ieder geval niet. Zet je me even voor gek. De schenk schenkt die man een glas wijn in voordat hij me een spuitje geeft. Je kan nooit weten en niemand vertrouwen. Om maar bij jezelf te beginnen. Ha, ha, ha. Ik loop even het erf op. Wat een pil. Ha, ha, ha, ha. En dokter, is er nieuws? Ja, ik kom je halen. Wat? Nu al? Jean, moet je werkelijk weg? Ik breng je naar Bouillon. Kun je verder de weg door België nemen. Verderbe wil er het offensief overgaan. Dus ik moet me nu gereed maken. Ja, natuurlijk. Je hebt toch gezegd dat je ransel voor vertrek klaar stond? Uh, dat is inderdaad waar, dokter. En hebben jullie dat allemaal bekokstofd toen ik voor de vrijheid van oom Foussane Sedan moest? Min of meer. Ik hou me bezig met de gewonden, maar ook de vaderlandsliefde vergeet ik niet. Die heeft me al een paar maal arrestatie en insluiting door de Pruisen bezorgd. Maar ik laat niet af. En, en u vindt het dus verantwoord dat Jean weer het leger ingaat? Zeker, Henriette. Dokter, ik haal mijn spullen. U werkt mee aan een groot verdriet in mijn leven, dokter. Het tweede in korte tijd. Maak het Jean niet al te moeilijk. Ik weet hoe je gevoelens zijn ten opzichte van hem. Voor het ogenblik spreken slechts plichten. Je komt mekaar halen, dokter. Ha, Dat doe je goed aan. Hier heb ik nog een paar flessen wijn om te drinken op de uitroeiing van de pruizen. Jean, waar zit je? Sylvie, ga je zo halen. Ik heb je tot Sedan willen brengen, opdat we zo lang mogelijk bij elkaar konden zijn. Ja. Het doet me pijn, dit plotselinge vertrek, Jean. Het is veel erger elkaar in het leven te verliezen dan in de dood. Ook mij is het, de moeder Harriet. Ik wil me aan de feiten houden en proberen via België Parijs te bereiken. Misschien tref ik Maurice. Dan is mijn missie althans ten dele volbracht. Oh, ja. nou, vergeef me deze plotselinge handeling. Er bleef me echt geen keuze. Ergens ben je toch aan het leger gebonden, Jean. Kan je niet opgeven om mij? Het lijkt een vlucht. Ja, Harriet, ik heb er zoveel zien sterven voor de goede zaak. Ik zou mezelf verlogen, mezelf vernederen... als ik mijn dode wapenbroeders niet zou wreken. Hun dood brengt me voorbij, de liefde voor jou. Het heeft iets van een ondergang. Het is als die twee bomen die bij elkaar staan... Ze dus kunnen elkaar niet raken. Ze zullen elkaar eeuwig zien, maar nooit omarmen. Verwaal, Mariette. Mijn liefste. Adieu, Jean. Adieu en au revoir. Au revoir. De vlucht was het zevende deel van de hoorspelserie De Ondergang, gebaseerd op de gelijknamige roman van Emile Zola, in een bewerking van Regina Bichot van de Vrande. De rolverdeling was als volgt. Corporaal Jean Macaire, Hans Vierman. Henriette, Maria de Booy. Fouchard, Huyp Oerizant. Sylvine, Els Buitendek, Gilbert, Corrie van der Linde. Dr. Dalichand, Frans Somers, de kapitein Dolf de Vries, technische verzorging Léon Dubois en Fred de Beer, regie Dick van Putten.